Gert Kluk bij het NOS Journaal. Na 18 dagen komt er vandaag ook een einde aan de regionale hittegolven in Nederland. Ook in de gemeenten waar nog sprake was van een hittegolf... komt de temperatuur niet meer boven de 25 graden, zegt weer Plaza. De regionale hittegolf duurde het langst in Volkel, El Hupsel, Eindhoven, Maastricht en Assen. In Wit-Rusland wordt vandaag opnieuw betoogd tegen president Lukashenko. De oppositie hoopt dat opnieuw duizenden mensen meedoen aan een mars voor het nieuwe Wit-Rusland...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 en waar het coronavirus rondgaat. Het weer. Soms zon, ook wolkenvelden en verspreid enkele buien... met een kleine kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden... bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen ook wisselvallig met een aantal buien. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen wel iets droger... en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu ZFM Jazz. om terug bij het jazzritme van Zandvoort ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. We trapten af met het Rebirth Collective. Een uh, collectieve groep rondom de Belgische tromboniste Dre Peremans. Met hun interpretatie van een song van Billy Strayhorn. Johnny komt lately van het album Raincheck. Wat helemaal gewijd is aan songs van die uh, Billy Strain, uh, Strayhorn. Wij gestaan hier trouwens op gitaar. Jesse van Ruller, de Nederlandse topgitarist. Wat kun je verwachten in het tweede uur? Nou, weer een uh, geweldig swingende combinatie van oude en nieuwe jazz. Wat nieuwe releases en over een half uurtje ongeveer uh, de jazzagenda. Maar eerst Jimmy Heath en Brath uit de jaren 60. Six Steps. Jimmy Heath en Brass, Donald Burt op trompet, Don Butterfield op tuba en on, zijn broertjes Percy Heath op bass en Albert Toothy Heath op drums. Geweldig album Swamp Seed uit 1963. Het nummertje Six Steps. klanken van de klarinet van Ted Nash... die uh, in de voetsporen is getreden van zijn vader Dick Nash, een trombonist. Ted werd een meester of is een meester op de tenor en alt sax en ook op de klarinet, hier met zijn interpretatie van Maria... van het album Somewhere Else, de West Side Story songs... interpretaties van de muziek van Leonard Bernstein. Bijgestaan op gitaar, zijn vaste maatjes... Uh, Steve Cardiners op gitaar en de geweldige bassist Ben Allison. <tied> En de Libre heet de band. Klinkt uh, Latijns-Amerikaans, maar ze komen gewoon uit Seattle, Amerika. Een trio dat de jazz als de basis neemt uh, voor hun muziek. Maar allerlei invloeden uit allerlei andere muziekgenres. Zoals in dit nummertje. Meer Latijns-Amerikaans natuurlijk. En uh, andere werelddelen uh, mixten. tot een uh, soort van wereldmuziek op hun album. Dat heet Drift uit 2018. En het uh, nummertje dat voorbij kwam heet Kiki. Een dame die ook de nodige invloeden probeert te vermengen tot een heel fraai brouwsel is Celine Rudolph, Een Duits-Franse chanteuse zangeres heeft invloeden uit de pop, maar ook uit de jazz. En wordt vaak bijgestaan door de meeste gitarist Lionel Lucas ook in het volgende nummer. Luister maar, Where Shall I Go? deep jazz, gaan we nu met een nieuw album van een supergroep. Joshua Redman, saxofonist Brian Blade, de drummer, Christian McBride, de bassist en Brad Brad Mildow, de pianist. Een supergroep, uh, kun je het wel noemen, de top van de Amerikaanse scene. En uh, die hebben een nieuw album uitgebracht. Dat heet Round Again. Net uit en het nummertje Right Back Round Again. bij de concertagenda. Er zijn weer wat concertjes mogelijk onder de corona-beperkingen natuurlijk. Dus houd altijd rekening met dat soort uh, zaken. Dinsdag, 25 augustus, Theater de Vest in uh, Alkmaar. Vanaf uh, half acht, Jesse van Ruller. Hij kwam net al voorbij aan het begin van het uh, tweede uur. Vanaf half acht dus, deze meestelijke gitarist uit Nederland. Op uh, zondag, 30 augustus, in het Grand Café van Hotel-Restaurant... Villa Flora in Hillegom. Het uitgestelde concert van het combo van pianist Kees Diepeveen... dat concert zou oorspronkelijk 26 juli plaatsvinden... maar dat komt dus toen niet... vindt nu volgende week zondag plaats tussen 2 en 5... met Mark Hazenberg op sax, Kees Barnhoorn op bas... en Rob Janssen echt de moeite waard. Dan op zaterdag 5 september in het Binnenhuis... Tineke Posma en Erik Ineke de Drummer met hun cd-presentatie... een ode aan Charlie Parker. Twee avondsessies daar in het Bimhuis. En natuurlijk op zondag 6 september hier in Zandvoort... in Theater de Krocht een middag- en avondsessie... met Deborah Carter en Jean-Louis Jean van Damme, de pianist. Dat, zijn, dat is een greep uit het concertaanbod voor de komende week. Luister luistert nog steeds naar het jazzritme van Zandvoort ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Vintage, jaren 50, 60 klanken waren dat. Bijna Blue Note-achtige vibe. Smaakvolle plaat van de Marquise Fumo Express. En dat bestaat eigenlijk maar uit twee mensen. John Fumo op het trompet en Don Marquise op sax. Uh, Fluit, klein heet speelt hij, maar ook dus bassen, drums. Eigenlijk doen ze alles zelf op het album wat net is uitgekomen. Foul Under Cool. Een hele smaakvolle plaat kan ik je aanbevelen. Cello En de jazz, een niet uh, heel vaak geziene combinatie. We kennen in Nederland vooral Ernst Reiziger. Maar in Frankrijk hebben ze Mathieu Saglio, een cellospeler, En hij heeft dus net een uh, album uitgebracht. El Camino de los Vientos, de weg van de wind, betekent het als ik het uh, goed heb. En uh, het bijzondere aan dat album is dat hij zelf uh, zijn opnames van zijn cello-tracks opstuurde naar muzikanten in heel Europa die hij bewondert. En vroeg om over zijn tracks... hun bijdrage op te nemen. Met minimale instructies... wat ze dan moesten doen. Alleen een soort van sfeertekening gaf hij. En het leverde muziek uit alle... Europese windstreken op. Hier wordt hij begeleid... op, uh, op Trompet... <tossimus> door Niels Petter Molvar. Een uh, heel bijzonder... album. El Camino de los Vientos...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 Devas la bambuna de, de que había en mi corazón por ti Por ti La puerta se detrás de ti Parto número, Roy Hargroove, Big Band de trompetist Roy Hargrove maakte in 2009 een big band album Emergence. La Puerta heet het nummer met uh, op vocale Roberta Gambarini. We zitten alweer tegen het einde van het tweede uur. We warmen ons op voor het derde uur, het funky uurtje. We draaien nu een nummertje van de man waarmee ik het eerste uur begon. Onzie Matthews Mexicali Brass. gekomen bij mij in ZFM Jazz. De trompet-gigant. Het fenomeen uit Cuba. Inmiddels al uh, de nodige decennia woonachtig in Amerika. Arturo Sandoval met zijn eerbetoon aan... ...Dizzy Gillespie's uh, man van het album Trumpet Evolution uit uh, 2003. Ja, het tweede uur zit er ook op. Nou, de tijd vliegt voorbij als je goede muziek draait. Dus blijf luisteren. Ook in het derde uur. Het funky-uur. En om daar alvast uh, voor in de stemming te komen... Trombone Shorty, de man die eigenlijk alles kan. Trombone spelen, zingen, drummen. Hij zat in de band van Lenny Kravitz, maar besloot om voor zichzelf te beginnen en hij heeft nooit meer omgekeken. Een succesverhaal. Trombone Shorty, as cat. girl had ik natuurlijk moeten zeggen. Tromboon, shorty. En inderdaad, die girl komt er zo dadelijk aan. In de derde uur. Trombone shorty. Hier komt de girl. You're looking girl. so good as a dog on shame that they all couldn't be mine. You're looking so pretty as a dog on pity. Oh, you're looking so fine. I said, look out, brother. Let me get further, look close to the one I love. Anything better than the opposite sex, they must have kept it up above. Here comes the girl. I'm not a feeling but the girls are me Oh I don't need no lemonade but the girls man in girl het ritme van ZFM via de kabel op 104.5